En gaan naar drie van de vier afstanden aan de leiding. Haar voorsprong op nummer twee, ja, de Groene woud, is ruim 17 seconden. Straks volgt nog de 5000 meter. Het vrolijke weer van weer online. Op veel plaatsen nu nog zonnig, maar vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking weer toe en volgt de regen Door 10 tot 14 graden. Komende dagen is het droog met flink wat zon. De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl. Van ZZP'er tot pakketheld. Ja. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl. Nieuw.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 Vind je bij ROCA? Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas? Au. Wij kunnen dat bij iWIS corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWIS Opticiens. Onze vakmensen zien meer. Ja!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 Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Ook lekker voordelig? Vers gebakken vezelrijk vol korenbrood. 6,69 per stuk. En maatjes met uitjes. Vier stuks voor met 2,99. Die moet ik hebben. Ja, voordat je achter het net vist. Hans van Aldi. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcode loterij.nl. 18 plus. Speel bewust. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Maurice Verschuren. Dit is Veronica. sharp-dressed man. Dat wil dus zeggen het uh, trainingspak en de witte sokken en de slippers, uh, ja, niet. Zo. Het weekend van Radio Veronica is heties Only. <laughs> die niet. De zwembroek met de witte benen eronder, die niet dan. Zizi Top trouwens aan de toren. Shows in Amerika en Europa. Het zit helemaal vol de agenda. Het is onvoorstelbaar. Zweden, Finland, Noorwegen, Duitsland. Heel veel shows. Australië, België. 9 juli. En natuurlijk Bospop. Op 11 juli. Dit is Radio Veronica. Het is 1 maart. Ook zometeen weer een moment voor een lekkere Fouten Classic. Van oud. Want ook uh, gewoon, uh, vandaag doen we dat weer... heb jij een lekkere trek uit de jaren 80 die eigenlijk niet kan... waarvan je denkt, nou, die zou ik wel eens willen horen. Denk even goed na. Uh, dan uh, kan je het doorgeven via de gratis Radio Periodica. Het enige criterium is dus uh, of eigenlijk twee dingen. Eén, het moet fout zijn. En twee, het moet uit de jaren 80 komen. Want het is ethisch, only tot 6 uur. Dus geef maar door, kan ik het zo voor je draaien? Ook Richard komt eraan. Dance Around the World. En Rock set nu: dit is Listen to Your Heart. Moois verschuren. Twee keer in de week, minimaal. Monika. is dit, Dance Around the World. Reginald was zelf ook een... Uh... Ja, wat wil ik zeggen? De, de danser, onder andere. Weet je, hij was de, bekend als zanger en danser. En, uh, extravagant, een extravagante, geweldige vent. Helaas, veel te vroeg overleden. Uit Nederland dus. Leuk om weer eens te horen deze track. Dance Around the World. Uh, het is uh, tijd voor uh, Fout van Oud. En daar uh, hebben we ook uh, tijd voor uh, platen die eigenlijk... Ja, die je gewoon nooit meer hoort of gewoon echt niet meer kunnen. Fout van Oud. En uh, Dimitri, jij had er ook zo een. joh man... Hey! hey. Goedemiddag. Goedemiddag! Dankjewel voor jouw appje. Ik bel jou in Zweden. Ja, klopt ja! Vertel ja, eens even, wat, wat doe je daar? Ja, we hebben een eigen bedrijf. Met, uh, wij doen uh, paardrijfvakanties. Ah, oké. Okay. En woon jij Is daar het, het hele in. jaar of zit je daar gewoon af en toe? Nee, nee, nee, wij wonen hier al een uh, heel jaar. Ik zit hier 17 jaar en de vrouw zit hier 14, 15 jaar. Z zou je ooit nog terug willen? Ja, willen, willen. Dat is een grote vraag. Heel veel mensen roepen hier van ik ga nooit meer terug. Ja. Maar uh, ja, je weet nooit des. eentje als er iets overkomt, zeg maar, je vriendin iets overkomt. Dat is waar. Ja, ja dan zijn al je vrienden en familie toch in Nederland. Dan denk ik toch dat er heel veel mensen terug gaan. Ja, en wat is voor jou het grootste verschil tussen Nederland en Zweden? Ja, yeah, het grootste verschil is denk ik... Uh, uh, de vier seizoenen echt. Weet je wel, we zitten hier nou echt in de sneeuw. Ja. Niet veel, maar er ligt wel sneeuw. En uh, in de zomer is het echt een goede droge zomersvak. Ja. Dus ik dat dacht... is wel het grote verschil met Nederland. En verder qua leven, ja, weet je, het is hier iets goedkoper dan in Nederland. Ja, en ik dacht, dat je, ik dacht dat je ging zeggen veel meer ruimte om je heen ook wel. Ja, ook, ja, tuurlijk. Ja, we hebben een boerderij met, uh, ik denk zelf hebben we vijftien... 17 hectare en dan hebben we nog 10 hectare van deuren. Ja precies, dat bedoel ik maar. 20. We hebben genoeg te doen. Ja, nou, leuk man. Wat goed. Wat leuk. En wat tof dat je naar Veronica luistert. En ik wil even van jou... Ja, jij, jij appte voor die Beastie Boys met Girls. Ja. Ja. En je, je schrijft erbij... Durf je niet te draaien in deze tijd? Ik moet zeggen, ik heb toch ja. lang niet goed op de tekst gelet. Maar daar zitten dingen in die ja. niet meer kunnen, toch? Ja, dat kan wel. Maar uh, heel veel <laughs> mensen... Storen zich daar misschien aan. <laughs> ja. Ik weet het niet. Gooi hem, gooi hem er maar in. <laughs> ik hoor hem ook niet zo vaak meer. Maar ik vind het een hele leuke. Dus we gaan hem lekker, van, uh, lekker draaien als fout van oud. Mag ik, ja, jou, mooi, man. mag ik jou een mooi weekend wensen? Dankjewel, Dimitri. Hoi, Max. Ja, jij ook. Fout van Oud. Loves, i'm the beast. Oh. Nee, zegt via de app, het lijkt afgelopen week wel. Met een foto van een prachtige zonnige tuin. Ja, uh, van de week was het natuurlijk één dag 20 graden. Oh, en toen uh, heel de media... Oh ja, het wordt uh, tropisch. Dus alle pretparken zaten vol. Ik was even naar uh, een natuurven gegaan. Bij mij in de buurt. Uh, en daar zaten ook rijen. Jongen. Rijen alsof het gewoon hartje zomer was. Uh, twisting by the pool. Je hoorde de Dire Straits. Oh Oh nee, zonder de uh, Dire Straits. Moet ik goed zeggen voor de puristen, anders wordt, uh, ja, worden sommige mensen boos. En dat begrijp ik. Dit is Radio Veronica. Meer van de beste ethisch. hoor je zometeen. Stevie Wonder komt eraan en Cindy Lauper is onderweg.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 geen medicatie, maar een lichaam dat zichzelf herstelt. Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je kan herstellen. Met nieuwe cellen. Kijk op Brightlands.com Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan.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 En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op Kia.com. Kia. Movement that inspires. Dit weekend bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.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 Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Stap over op een tweejarig KPN internet en tv-abonnement en krijg een PlayStation 5 of Nintendo Switch 2 als welkomstcadeau. Pak hem snel in de winkel of op KPN.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis. Veronica weerbericht bewolking trekt van west richting oost. Het is 10 tot 14 graden. Vanavond is het bewolkt en regenachtig. En vanaf morgen vrij zonnig. Het droog en zacht lenteweer. Elke dag is er wel wat zon en de temperaturen schommelen tussen de 13 en 16 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van Wout en Frank. Iedere werkdag vanaf 4 uur. En nu Maurice Verschuren. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Het videoclipje van Girls Just Wanna Have Fun van Cindy Lauper werd de hele dag op MTV gedraaid. Dat werd de nummer 2 in Amerika. En kort daarna kwam deze uit. En dat werd ook een grote hit. Time After Time, een nummer 5 zelfs in ons land in 1984. Dit is Cindy Lauper. I'm We're here all the way on Just a I got some candy kisses for your lips Yes, I got some honey some chocolate drip and kisses full of love for you Yes, I got some candy kisses for your lips Yes, I got some honey some chocolate Automatic drip and kisses full of love for you My life has been waiting for your love My arms have been waiting for your love to arise And kiss, sugar, do I do What do you do When mm -hmm. I do My love to you Alright. right mm -hmm. yes, I got some candy kisses, feel lips. Yes, I got some honey, sugar, chocolate dip And kisses full of love Yes, I got some honey It's my a with dip And gives us the love for you What feels like a rock woman's Girl, do I do Oh, you do When I do My love to you Oh, yeah Oh, yes, I got some candy kisses for your lips I got some honey sock chocolate chocolate dipping kisses full of love for you. Oh yes, I got some kind of kisses for you Yes, I got some honey sock on chocolate dipping kisses full of love. to you. In uh, oktober 24 was hij nog in Rotterdam Ahoy. En Spoorpark Tilburg met de So Happy It Hurts Tour. En hij zou dan dit jaar op uh, TW Classic in België zijn, maar dat uh, wordt niet gehouden. Dat gaat niet door 11 juli. Want er is iemand in de groep van Brian Adams die uh, krijgt een operatie. Tenminste, dat is wat ik begreep. Daarom gaat het hele festival niet door. Maar er is wel goed nieuws. Hij komt alsnog naar ons land. Uh, 14 oktober in de Ziggo Dome. En dan een dag later in België in de Avast Dome. Dus ondanks dat uh, TV Classic niet doorgaat... kunnen we hem toch uh, zien, deze ontzettende held. Ja, dat blijft er ook wel. Run to You bij Radio Veronica. Daarvoor Stevie Wonder, Do I Do. Ik had heel erg zin om deze weer eens even te draaien. Dit is Michael Jackson bij Veronica. I just can't stop loving you. Each time the wind blows, I hear your voice. Forever, love is the answer De woorden die zouden speciale krachten hebben. Dat werd in de tijd van Christus al gezegd. Ja, wat het nou precies betekent, daar, daar verschillen de meningen over. Maar het is wel altijd lekker om sowieso de Steve Miller-band te draaien. Abracadabra. Daarvoor Michael Jackson en Just Can't Stop Loving You. Wij stoppen ook niet. Zometeen meer ethisch. Onder andere UB40 komt eraan, dus blijf hier. Amazon presenteert de Daytime Kriebels van Sven.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 Sportief. Oké. Okay. Betrouwbaar. Oké. Okay. Uh, oh, enzuinig. Oké. Okay shun, Sorry. Je zoekt een vakgarage-occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt. Biedt jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl? De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Money. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Plus. Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage. Het zijn de hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben weken bij Kruidvat. Met deals die je moet hebben. Zoals Dof en douche, Hand en Body, 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.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 Check jouw aanbod op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Nu bij IWish Chance een tweede bril cadeau. Met ons nieuwe Zwitsers precisieglas. Ervaar rust voor je ogen. I wish. Groot nieuws, de big event van Opel is terug.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 Kijk eens naar buiten. Mis je iets? Inderdaad, kleur op het terras. Daarom nu bij Intratuin twee sixpacks-kleurige violen voor maar 5 euro. Blijf je verwonderen. Intratuin. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur. Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Op eerdere plekken in Nederland vieren Iraniërs straks de dood van Ayatollah Ghamenei. In Den Haag is dat om twee uur bij de Iraanse ambassade en in Amsterdam op de Dam. Een uur later volgt dan in Amsterdam een mars naar het Amerikaanse consulaat. Deelnemers wordt gevraagd om Iraanse, Israëlische en Amerikaanse vlaggen mee te nemen. De Russische president Poetin heeft geen goed woord over voor de dodelijke aanval op Gamenei. Hij noemt het een cynische schending van alle menselijke moraliteit en internationaal recht. Volgens Poetin zal Gamenei worden herinnerd als een topstaatsman... die de relatie tussen Rusland en Iran heeft verbeterd. Het vliegverkeer heeft net als gisteren last van de aanval in het Midden-Oosten. Wereldwijd zijn bijna 9000 vluchten vertraagd of geannuleerd. De luchthaven van Dubai, een belangrijk overstappunt voor vluchten tussen Europa en Azië, is dicht. Daarom vliegt KLM vandaag niet van Dubai naar Nederland en ook niet naar twee Arabische steden. En dan nog ander nieuws. Op het NK Allround in Heerenveen heeft Louis Hollaar de 1500 meter gewonnen. Hij was net iets sneller dan Marcel Bosker, die nog altijd aan de leiding gaat. Bij de vrouwen leidt